Gemeente, laat ons dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van de 51ste psalm en daarvan het eerste en het tweede zangvers. Wij noemen nu psalm 51, de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delig uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden.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 Thank <laughs> you. We maken vooraf bekend dat er straks twee collectes zullen gehouden worden... ...voor de school in Canada, die dus geheel op eigen kosten daar moet opereren. En in dit geval dit bestemd is voor de school. Dus, dus twee collectes straks onder de zang. Voorts lezen we u Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen zullen wij in de zonde blijven, dat de genade te meerder worden, dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus, in Jezus gedoopt zijn, wij zijn doop, doodgedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden. Niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij golde. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor, dat gij wel der zonden dood zijt, maar golde levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt u leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve gode als uit de dode levend geworden zijnde, en stelt u leden gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet meer heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen opdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot een dood, of,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 Om de zwakheid uw vleesens wil, want, gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, Alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking, Want toen gij dienstknechten waren der zonde, zo was gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelfde is de dood, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, en dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde, het eeuwige leven, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegifte God is het einde, eeuwige leven door Jezus Christus onze Heren tot zover Onze hulp is in de naam des Heren die den hemel en oude gemaakt heeft die trouwig houdt en eeuwig leeft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 Laat ons voorgaan in gemeenschappelijk gebed. Ach, oh, Heren. Het is nog langs eeuwig goddelijke voorzienigheid. Dat we in deze avond met deze kerkenraad en gemeente. En zoveel dan dat we zijn opgekomen. In uw bedigheid. En die heren. We hebben al veel van uw woord gehoord. En een indrukkende zang gezongen. Gena, o hier. O God, gena. En mocht dat nog in waarheid komen te heven om het in te leven. Heere, zou het u nog begagen, o eeuwig God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, het God van het verbond, dat gij uw belofte aan uw kerk nog gedenken mocht in dit donkere wereld? Heere, dan heb u gezegd dat hij zou geven. Wat nodig is. Want gij weet o heren. Dat in een van onze eigen jong of oud. Dan kunnen we niets anders brengen Dan zonde en ongerechtigheid. Maar heren zou het die begagen. In de zoon van uw Eeuwige liefde. Door uw lieve heilige geest. Om het dienst dan in dit avond is te overnemen. Heere, dan en dan alleen. mag wij in u doen eindigen en u bedoelen. En dat door die gezegende middel Jezus Christus. O mocht gij dan onze profeet wezen. Om ons iets nog te leren. O uit die verborgende dingen, dat in uw woord staat hier. O met ons een uitwendig oog en oor. Dan kennen wij dat niet zien, nog horen. De verborgende dingen van uw goddelijke werk van genade. Maar heren, zou gij dan ons leren in dat weg, in die heilige weg, die goddelijke weg, die gezegende weg. En dan geef gij zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En mocht het, of heeft het dan ook, heren, als die gezegende hoge priester. O, oh, in dat voldoening, in dat bloedstorting, daar mag dat ongelukke, diepgevallen adams kind nog een antwoord ontvangen aan wat gezongen was. Genaal, o oh God, genaal. Want gij wou zelf tot de ere van uw vader die prijs betalen waar wij en onze kinderen, Nooit in de eeuwigheid betalen En hij zei terecht om te eisen wat we niet betalen kind. En dan zei gij o heer. Die lasse, die borg. over dan ons gedenken. In dat borgelijke werk van ieder gezegende hoge priester. In dat bloedstorting. Want die woord daar komt te verklaren zonder bloedstorting. Is er geen verzoening. Overheid nog eens waarmaken voor een iedereen van ons. op het reis naar die ouder, aan die grote eeuwigheid. over aan de weg in en van ons eigen naar de eeuwige hier Heer, zou genoeg. O die voorbidder voor ons wezen in dit avond. In spreken en in lijsten hier Anders dan gaan we zoals dat we komen hier, En dan gaan we in het van onszelf zelf als een beeld over de aarde. Zonder indruk. is zou gij dan nog geven. O dat de gezegende handen nog eens op zou heffen. En dat zegen uitspreken. Als dat het eenmaal over je discipelen gedaan heeft, Heer, dan mag het. Ook dan was geloof. Dan was hoop en liefde het voortouw hebben. Dan zou hij de eer ontvangen. Ook dan zou uw volk verblijd worden in uw doen. In uw goddelijke werk van genade. Heer, dan zou zonder erop bekeerd worden. Want dat is uw goddelijke werk. En heren mochten ons dan verblijden. En de donkere tijden daar we leven met onze kinderen. oh, dat hij nog uw vlegel over ons mocht doen uitbreiden. En dat hij uw woord mocht stellen tot de rijke zee. Tot de behouding van vele heren. Het dient aan de kinderen. De jonge mensen, hier, Allemaal over en al... Zo weinig van hoort dat dat... In de jonge geslacht ervaard wordt... Maar Heer, gij zijt nog hetzelfde... Gebruik van uw woord door uw geest, hier, Dat heeft u zelf geloofd... Dat door de dwaafheid van prediking... Dan zou gij uw kerk doen... Dan zou ik de kerk doen oh, bouw hier. O, oh, heb ik gezegd dat het dag komen zal. Dat de dood oor oh, de stem van de zonen gods horen zal. En die horen die zouden leven. Maar het dan en kom het nog eens in dit avond wezen. De aanvoorname tijd van alle eeuwigheid. Dat dood die jong of oud nog eens aan de beurde pad naar de langzaligheid, nog door I opgezocht mogen worden, ook dat we nog eens naar Hij's mogen gaan, anders dan ze opgekomen zijn. Heere, als is het nog. Als de dodenaar nog mogen leren over God, wees mijn genade. en Heere, gedenk ook uw volk, en dat Gij wil, O oh Heere, ook in onze tijd, O, dat er zo weinig ervaring over een algemeen is. O, dat houdt u zelf zo stil. En dat wil ik zo. Maar zou u dat uw woord mogen zegen. Tot onderwijs, tot troost. Maar ook u dat het gezegen mogen worden. O, dat het dieper ontdekt mogen worden. als onze diepe bond spreek in adem aan onze diepe afval ook in de weg van het dagelijkse leven Heer, nou uw volk nog eens weer ook trekken door de koren van uw liefde en dat hij ze nog eens hij draait nog onder het heilige wet want hij, wij mogen het van uw woord horen o dan zou dat volk niet meer onder het wet maar dat onder genade en toch hier dan, komt hij weet hoe ze we die wet lief mogen krijgen, achter dat genade door het geloof nog eens oefenen mocht. Het denkt aan kerkeraad en gemeente, bewaar van de drog en oude van de mens is hier, het denkt zieken en zwakken en oude vandaag. En iedereen een weg en kruis en zorg mogen de wegen nog zegenen, het eind eruit draagende. En heren, mogen ook deze gemeente nog verblijden, wanneer dat ze ook zonder en onderherder zijn, Al zal ze nog verblijden door eeuwen daden. Het dankt de kringen der gemeentes hier, in Canada, Amerika, en dat ene kerk over ter wereld. O, wees dan profeet, priester en koning hier. En onthoud niet uw lieve geest hier. Ook in het spreken en in het gehoor. De duivel van het beschamen. Onze ongeloof wegnemen. En het geven dat het nog eens echt leven mocht. Hier is nog een verrassende God. In de zoon van uw eeuwigende liefde. Laten we nog eens ervaren. Dat er rivieren vol water zijn. Dat er nog eens goed mogen hier, Om met elkander rondom uw woord te mogen wezen. En hier mogen dan ook persoonlijk en ambtelijke zegen geven. Heeft stel in onze lichaam. Heeft lucht nog in onze ziel. Al oh, heeft nog een kruimtje van dat levende brood. O, dat we nog met blijdschap en enkele woord van die woord mogen verklaren. Heren, mogen er nog aannemers wezen, mocht hij nog. Want hij zegt, gezegend zijn die honger en dorsten naar gerechtigheid. Want dan heeft hij beloofd, ze zullen vervuld worden. En denk, alle knechte studenten. studenten Zandelingen, oudelingen in de jaken, O, het meer aan onze harten, heren, de verantwoordelijkheid. O, heeft nog hier in onze tijd, onder jong en oud, dat er nog eens gevraagd zou mogen worden naar de oude waarde, naar de oude waarheid, dat tot de zaligheid lijkt. Hier de onze zonden. En mogen wij het geven, Heer. ook dat wij nog uw naam mogen groot maken. dat wij het hebt gedaan, heeft de woorden ook in het taal van het oude vaderland, hier Mogen het nog eens makkelijk maken. O laten het om Jezus willen, amen. Laten we zingen van de 130, 1, 2 en 3 mijn huil verheft nou, honderderd uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot i die huil kon zenden o eer aanschouw mijn smart, wil nou mijn smeekstem horen, merk al mijn jammerklacht verleen mij gunstig oren, dat ik in mijn druk versmacht 100 dollar, 8, 2 en 3. Het zou een voorrecht wezen. Wat wij gezongen heeft in het derde vers van Psalm 130. Of dat nou echt onze ervaring is ook in deze avond. Als het zegt in deze vers. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. In al mijn klachten op Zijn onfeilbaar Woord. Wat zou dat een voorrecht wezen? Dat we met zellige gedachten en zellige verlanging en zellige hoop zo bij me kan komen mocht in dat Woord des Heren. Want het is dat Woord Gods. Door de Heilige Geest. Dat er enkel en alleen tot zegen kan geschonken worden, en dat door en die ene Godgemeente, door God de Vader van alle eeuwigheid, die het heeft uitgedacht, dat die het verloren mens. O die woorden van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hoe zou ik ze onder de kinderen plaatsen. Dat is wat geweest gemeente. Daar kon geen mens een antwoord aan geven, Maar daar geeft God een weg uitgedacht. Dat hij het zonde verloren vervloekte mens. Nog een weer. Onder de kinderen kon plaatsen. En daarom heeft God. Zijn lieve zoon gegeven. En daarom heeft Christus. O een goddelijke gehoorzaamheid. Aan zijn vader. Heeft getuigen. Ik kom. O mijn vader. Uw wil te doen. O dan zie je wel gemeente. De liefde van God de Vader. De liefde van God de Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan in het derde plaats. De heilige geest. Die heeft verblijd, Die is verblijd in die goddelijke wonder. Om dat zaligheid. Dat onuit. Om dat onbegrijpelijke zaligheid. Aan de mens toe te passen. En wat onze voorvader soms gezegd heeft. Wat is zaligheid gemeen. Wat is in de eerste plaats feitelijk zaligheid. Dat God de vader zijn kind krijgt, Dat Christus een breid ontvangt. En de heilige geest en woonplaats. In de ziel van het gevaar uitverkoren kerk. En daarom. Wat zou het in voorrecht wezen vanavond gemeente. Als we nog zo afgekomen zijn. Met één hoop. Al is het met het verstand door de algemene genade. Als door de bovenop de de werk. Ene hoop. En één wachting. En dat is in God. Aan onze woord. Mijn ziel voor angst en zorgen. Wacht stijf voor op de Heer. Dan wacht ons op de morgen. Dan morgen op wanneer? Wat zou dat voor woord mijn hoorders? En wij willen uw aandacht vragen voor onze tekst. Dat je vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk. Romeinen zelf, en daarvan het 23ste vers, deze woorden, want de bezorging der zonde is de dood. Maar de genade van God is het eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere En daar willen wij er onderschrijven en Goddelijke waarheid. En dat is gemeente. En goddelijke waarheid. In deze woord wordt gesproken van dood aan het leven. En daarom in het eerste, dan worden wij gevraagd om stil te staan bij het eerste gedeelte van deze tekst. Want de bezolding der zonde is. De dood. En in de tweede plaats zou ik lezen, maar dat eeuwig woord van die woord, maar gemeent. Maar. Daarom, daarom, waarom, we nog bij waarom, waarom, in de tafel en waarom, waarom, dat waarom, waarom, waarom, dat waarom, in dat woord, maar en wat Staat erachter. Dat is dat eeuwig werk van een drie ene God in het verloren schint mijn ouders. En dan horen wij maar de genade, vrij, soeverein, maar de genade, Gods, is het eeuwig leven. Door Jezus Christus onze Here En God door de verwaarheid. En dat gaat in het eerste plaats over de doodgemeente. En in de tweede plaats over de leven. En nog een keer in de eerste plaats over de dood. Vanwege de zon. In onze donkere tijden gemeente. En dat is al door geweest. Het mens. Ik en ik. Wij willen feitelijk niet horen. Van zonde. Want zonde. Goed. Begrepen. Dat brengt ons tot de dood. En dan weten kinderen dat. Dat in onze dood. Voor Vader Adem, in het weg van het werk verbond, dan geef Adem gezondig. En wij allemaal in Adem, en vanwege dat ene zonde gemeente. Daar valt niet mee om dat te zeggen, maar vanwege dat ene zonde in onze bond spreekt, Bondsbreek in adem. Dan zijn wij. Met onze kinderen. Vervloekt. Door God. Moet je eens overdenken. Het is een kleinigheid. Mijn hoorders. De waarheid. Dan zijn wij. Door God. Vervloekt. Vervloekt. Is dat ooit eens waar geworden. In je leven jong en oud. En wat God gemeente. Wat zou daar, dan terecht komen. En dat vervloeking. Is op een allerrechte grond. Denk het maar eens over jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. We leven in een tijd. Daar wordt. Steeds meer en meer gehoord. Christus spreken. Christus spreken. Wij willen van Christus horen. Het is niks anders gemeente als geheichelarij. Niks anders. Een Christus bij de Godgemeente zou geen waarde hebben. Maar ook die Christus als dat zoon of die ooit die vader is voorgeplaatst als die middelaar tussen het diepe vallen geslacht en een rechtvaardig o gemeente daar daar heeft die middelaar wat waarde en voor wie krijgt die dan waardig? O gemeente, dat is voor één ziel. Die door genade van alle eeuwigheid in de volheid des tijds is opgezocht. Opgezocht door God. Door de toepassende werk van de heilige geest. Van dood levend gemaakt. En wanneer dat ziel van doodgemeente levend gemaakt wordt, wat gebeurt er dan? Dan krijgt dat ziel te doen met God. Dan krijgt die ziel met God te doen. En dan valt dat ziel in te leven. Als dat je dat vertelt in... In het negende hoofdstuk in het tweede vers. Maar dan zegt hij. In Engels is het. How can man be just with God. Hoe kan de mens met God rechtvaardig zijn. En dan van het mensenkant is er geen antwoord. Maar er heeft God een antwoord gegeven. En dat is in de boodstelling van Christus. En dat zielgemeente, die van doodlevend gemaakt wordt, dat wordt een ziel dat ongelukkig wordt. Maar waarom ons met onze tekst maar blijven in onze tekst zeggen, want de bezondheid van de zonde is de nood. Een de waarheid. en onveranderlijke waarheid. En waarom dat ziel. Zou vast staan gemeente. En als we straks aan de sterven. Dan zullen we weten dat het de waarheid is. En niet in het eeuwige gedachte. Dan worden onze gedachten teruggebracht. Net zoals wat het gezegd heeft. Dan worden we teruggebracht. Gemeente. Dan worden we teruggebracht. Naar God, naar God. En je zou zeggen waarom niet tot paradijs. Nee gemeente, dan mogen we verder terug. Wat, als we hier al in dat wacht leidt over dat eerste gedeelte van de tekst, dan worden we teruggeleid naar God. En wat dan? Dan worden we teruggeleid. Hoe dat wij van de hand van de schepper voortgekomen is. Dan zijn de mens. De aderen van de Dan zijn wij van de hand gods voortgekomen. In de beeld. Het schapen in het beeld. Na God, met welheid, met gerechtigheid en heiligheid. O gemeente, die schapping, dat was een volmaakte schapping. En dan zegt het ons dat de mens jong en oud, dan kunnen wij heen excuses aanbidden. Omdat aardig gevallen is. Nee, hij is geschapen naar de beeld Gods met wijsheid, gij, rechtigheid en heiligheid. En dan weten wij, om kort te wezen, wat er gebeurd is. O, wat de woord van God, indien dat gaat eet, zult gij de dood sterven. En dan door de duivel. Dan gij weet, gemeente. Wat er plaats genomen is door Eve en ook met adem. En het werkverbond is verbroken en het mens is vervloekt. In de dag van Eve zou de dood sterven en dan is mens op het ogenblik het heestelijke dood gestorven. En dan zullen wij de natuurlijke doodsterven gemeente. En als we het niet door de nade tot God bekeerd wordt, Dan zouden we straks de eeuwige doodsterven gemeente. Denk er maar eens over. Eeuwig. En de bezolging van de zonde is de dood gemeente. En wie nou is van wie zij, wie is van de zonde vrij. Als we hier vanavond aardig binnen, dan zijn we allemaal zondaar Allemaal. En allemaal in de heestelijke dood gestorven. En allemaal in Duidelijke dood sterven. En als we sterven zou geboren zijn. Dan zouden we de eeuwig dood sterven. Dan zouden we mens eeuwig opzoeken. Eeuwig opzoeken. Dat zou de hel gemeente Dat zou zo uitstoten. Zachelijk wezen. O zou er nog vanavond wezen gemeente. Ik was een keer in een gemeente. En daar was een zieke vrouw. En ik moest die vrouw opzoeken. Met die oudeling van die gemeente. En ik kon die vrouw niet. En we zijn daar in de gijs bij de ziekbed gekomen. En ik vraag die vrouw hoe dat het was. Met haar. En dat vergeet ik nooit gemeente. En dan zei die vrouw. Ik weet het niet. En ik zei daar tegen haar. Hoe komt dat dan? Dat het niet weet hoe dat het is. Zij zei. Jij zegt. Dat een mens. Dat. In dat het mensen, ik moet het goed in orde houden. Ze zegt, u zegt dat het een mens verloren gaat. Dan zou die eeuwig God vloeken. En zij zei, en zij zegt, dat zonder Christus is gaan leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En ze zei, met zoveel indruk. De een die ken ik niet, Christus. En de ander kan ik niet. Denk er maar eens over. De een die ken ik niet. En de ander kan ik niet. Om die God te vroegen. Die vrouw die zegt zo eerlijk. Wat er van mij terecht komt. Ik weet het niet. Want hem ken ik niet. En God ken ik niet vroeg. Daar is geen gemeente dat een mens van doodlevend gemaakt is. Maar daar is ook, wat er zien uit te werken van genade, een eerlijke mens. Dat is een mens gemeente die wel dood en schuld en scheiding kent. Maar dat niet zomaar een bakkerde. Tweede persoon in de heilige drieënigheid. Daar moet en God in het een God moet een ogenblik komen: dat Christus veropenbaar wordt aan de zielgemeente. Maar hier over de dood, want de bezondering der zonde is de doodgemeente. En dan in het ergste zonde. En denk dan ook over het dadelijke zonde. En wat zijn we dan gemeend? Wat zijn we dan? Oh, achter hier, dat licht in de tijd, in schijnen. dan wordt dat mens ongelukkig gemeend. Dan wordt het mens, omdat dan geldt dat mens licht in zijn leven. Dan geldt dat mens het begin van wat wijsheid is. En dan krijgt die God lief. En dan krijgt die onderwijs te zien. Dat die God die haar lief krijgt. Door genade. Dat kan, die kan die nooit meer hebben. Om de zonde. Want de zonde dat maakt scheiding gemeente. En gedenk maar niet de 1900. En negende dat het anders zal wezen. Als de heel hoofd van een kind, van een jonge mens, of van een volwassen mens gaat werken, dan gaat die mens, dan gaat waar worden wat er hier in deze woorden staat. En als we over deze woorden denken, gemeente, dan moet je eens overdenken. De apostel Paul, door de, de inspiratie van de Heilige Geest, dat schrijft, deze brief aan de gemeente van Rome, Rome, Romein. En dan is Paulus nog nooit geweest dan bij deze gemeente. Dan zou ik drie jaar nog nemen voordat Paul daar bij die gemeente komt. Maar niet in Korint En het schijnt dat die koop aan de dood is. Onder de grote bevolking nabij Jeruzalem. Dan Kijnt het dat hij nooit echt in Rome zou komen. En dan wordt hij door de heilige geest gebogen om deze brief te schrijven aan de gemeente van Rome. En gemeente wat een onderwijs. Dan moet je deze brief ook in die weg begrijpen. Dan is Paul er nooit een Rome geweest. Dan is er wel gemeente door Gods genade opgebouwd, door de meeste beklaarden van Gods Woord gedacht, door de dagen van, van Pentecost en de uitstoring van het Heilige heest. toen vele mensen van alle kanten van die tijd, van rondom de wereld daar geweest zijn. En daar heeft Paulus veel van mogen horen. En ook de wonderlijke werken Gods in die gemeente. Waar de Heer zo kracht zo zoveel mensen bekeerd heeft. Waar de duivel kwaad is geworden gemeente. Waar de God werkt. Daar wordt de duivel kwaad gemeente. En nu. Dan kan het in de gedachte van de apostel wezen. Dat hij zelf er nooit komen zou. Dat, hij, dat zijn leven zal afgeofferd worden. Door de vijanden. Voordat hij er ooit komt. En dan komt hij deze brief. En ik zou zeggen gemeente. Vader en Je hebt beloofd met de dopen van je kinderen. Om je kinderen te onderwijzen volgens Gods woord. Dan lees dit boek. Met zoveel onderwijs. Zo veel waarheid en, en zo veel de weg over het diepe van de adem. Dan gaat over een rechtvaardigheid en hoe dat de zon dan met de rechtvaardig God verzoend wordt. Dan gaat het over de diepe van de staat van de mens, de wederverboorte, de openbaring van Christus. De toepassing in de, van de bloed in de recht van maken. En in de heilig maken. Dat is ook deze hoofdstuk dat lacht feitelijk in de heilig maken. Maar. Wanneer dat de poste weer bewolken is. Dan komt hij deze hoofdstuk te eindigen. Met deze woorden. En dan is dat feitelijk een kleine Bijbel in de Bijbel. Het is. De verklaring van het woord van Hennes is 1 tot openbaring 22. En zo spreekt het, want de bezolding der zonde is de doodgemeente. Kijk dat? Heb je ooit iets ervan geleerd? Inwendig. De hevig, de tijdelijk en de eeuwige dood. Gemeente, dan ben jullie zo bekend met het vaderboekje van Hellenbroek. En als je dat nou over mocht denken, wat He vader Hellenbroek in die in die boek al voorkomt te houden, dan komt hij zo duidelijk voor te houden, wat hier in de eerste gedachte van deze tekst voorkomt. En dan in vijf gedachten. Kom vader aan een boek dat te verklaren. En dan in de eerste plaats. Om onze zonde. En vergeet dat men nooit meer hoorde. Om onze zonde. Dan hebben wij dat eeuwige straf aan ons eigen gebracht. Maar vergeet er niet iets erbij. En dat is dat God zijn recht gevoerd heeft dan moet je het alle woorden aanschouwen God heeft zijn recht uitgevoerd in aan de, aan de zonde van adem zonde van het wasse geslacht in adem en dan zie je wat gemeent. dat in vijf gedachten houdt het maar o, in je gedachten jongens en meisjes in onze donkere tijd maar de wereld, dat valt weg in de straat meer en meer. Vijf bedachten komt vader Hellenbroek mee over de vrucht van onze zonde. En diepe dood staat in adem. En dat is de eerste. godsbeeld. beeld. Goed lijsten. De overvangende zonde. Maar aan de andere kant het is door God weggenomen. Weggenomen. Vergeet het nooit gemeente want het maakt zo'n het voel dat wij door de heilige geest geleerd door genade dat het is van ons door God rechtvaardelijk weggenomen. Wat zegt dat dan? kan alleen van In de eerste plaats, Gods beeld is van ons weggenomen. Dat heeft wij om de zonde verloren. In de tweede plaats, gemeente, daar staat een mens naakt voor God in zijn zonde. Keren. Een zonde voor God, voor die rechtvaardige God. In de tweede plaats, dan is het mens in een staat van verschrikkelijke vrees gekomen. Vrees. In de vierde plaats, hij wordt het wordt waar dat die uit paradijs gedreven is. Meenten. Kijk iedereen maar in zijn eigen. Dan weten wij. Dat we niet meer in paradijs zijn. Nee. Wij kunnen we niet alles doen. De dus zonde voortbrengen. O gemeente. Ken je er wat van. En dan in de vijfde plaats. Gemeente. Wij moeten sterven. Wij moeten sterven en we zouden sterven. Wij zouden sterven. En nou, die vijf gedachten, die zijn echte waarheid gegrond op Gods Woord, maar niet gemeend. Als dat nou waar gaat worden door de wel van heilige geest, door de verdiensten van Christus. Naar de eeuwige wille God. Van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En als de Heer nou de echte geboorte komt te werken in de ziel. Wat wordt hij waar van? Wat wordt hij waar in zijn ziel? Dat hij die beeld Gods mist. O gemeente, wat ziet hij dan vanuit? Zo anders dan dat hij van de hand is zich voorgebracht. Als de leert van leert dan opstekking mijn oordes. Dan leert hij dat hij geen wijsheid hebt. Dan leert hij gemeente. O hij weet niets over God. En. Voor de vrijheid is de ontdekking van onze domheid over die In de tweede plaats gemeente. O oh, dan wordt hij waar. Dat hij niet rechtvaardig is. Maar dan wordt hij zo ver dat de Heer het heeft in de weg van de ogen. dat dat de Heer niet te sterk geworden is. Dat er liefde door genade in die ziel geplaatst is. Maar dat kind die ziel niet. Dat weet hij niet dat er genade is. Maar die ziel die weet wel dat het anders geworden is. Om een maar koningwoudig te zeggen gemeente. Wat hij vroeger niet had. Dat begint hij te haten. En wat hij. wat komt ze mee naar de kerk. Dat zien ze wel. En al we Boek Gods woord lezen. Het wordt veranderd gemeente. En als zijn in uit de andere die bevallen gemeente. Niet uit het voordienst gevallen. Maar. Wij zijn uit God gedacht. En de koude de mensen te zien dat ze Godsdienst geen waardig hebben. Dat heeft een apostel Paulus goed ingeleerd gemeente. Met al een voldoening. En hij was zo bijzonder goed voor de Heer. Maar toen de Heer zijn ogen opende op de weg naar Damascus, dan is hij ongelukkig geworden. Dan is dat godsdienst geen waardig meer. Gemeente, wij rijden naar de eeuwigheid. En hoe is het nou? Godsdienst, dat zou de korte, mijn ouders. Dat is maar en fout troost voor een korte tijd hier. Net zoals de vijfde, met de vijfde dat mee te gaan. Maar ze zijn niet mee ingegaan. Dat glijd dat hebben waarde zolang dat de mens op de aarde is. Och nog niet zo lang. Maar dan zou het zeker eindigen. De bezoedeling van de zonde is de dood, mijn ouders. En niet in de tweede plaats. Maar laat me nooit vergeten gemeente. Af de heer komt te werken. Dan gaat de heer overtuigen van zonde. Gerechtigheid. En oordeel. En waar we begonnen te zeggen. In het, in het weg van het geestelijke leven. Die fout foutgedachte van het boekje van vader Hallenburg. En dan is de eerste plaats. Dat mens heeft Gods beeld verloren. In de tweede plaats. In de echte wedergeboorte. In de overtuiging van Zond Komt die nacht in zijn zonde voor God te staan, gemeen. Dat is benauwd. Dan komt hij in zijn naaktigheid voor God te staan. Aan, ah, hij wou vlucht, Oh, hij wou God meer zien, Maar de Heer, die wij, die werkt, de genade, en spreekt als een die kracht hebben. En de Heer zegt waar zij gij. Die adem die was verplicht om zijn zonde te bedekken met die bladen. Maar als die voor God komt. Als die voor God getrokken wordt. Dan heeft die bladen geen meer waarde. Heb je het gelezen in Gods woord. Daar staat die bladen om zijn eigen zonde te bedekken. Maar als die door God getrokken wordt om terug te komen. Dan hebt hij geen troost meer in die blad. Dan komt die naakt voor God. Ongemeen te dat. In de weg van de overtuiging van de zonde. Dat je leven terugkomt. Met al je grieelde zonde. En daar voor God te staan. Ken je dat gemeente? Dan zouden ze. De heren zouden ze brengen. of wenen dan. Dan komen er samen een fouten fout te, te begrijpen. Iets ervan. En ook zal 130 uit de diepte van ellende. Dan wordt het ellende gemeen. Dan wordt haken heel bij voor God. En waarom gemeen? Waarom. Want het is een God om de ziel daar te brengen dat is een schuld aanvaard gemeente er is een groot verschil tussen de beleidenis van onze schuld tussen de beleiding wij hebben zware gezonden tegen God en goede tieren God maar niet om die schuld Eigenen in de weg van de verdienste van de straat. Dat kan mens niet. Zonder genaammeenten. Als je dat denkt in Henesis 44. wil dat aan het einde van die hoofdstuk, Die broeders van Jozef. Daar worden ze teruggebracht. En die kon dat is in het zak van Benjamin. En Jude, Jude die heeft al aan zijn vader gezegd. Vader ik zou mezelf voorstellen als borg voor Benjamin. En dan wordt die beurs teruggebracht. En daar wordt het kon uit het zak van Benjamin. En daar hebben ze. Op de grond voor Jozef gevallen. Gevallen. En daarom Jozef als rechter. Had ze geen woord meer te zeggen. Daarom zonde de straf aangenomen. Ieder is gans rechtvaardig. Gemeente, zulke die hoef je geen touwtje te hebben om in de gevangenis te brengen. Ze worden willig gemaakt, gemeenten. Daar leggen ze. O, die heeren zijn mijn hoorders. Maar de heren, die gaat diep, die gaat dieper met de mens. Het is niet alleen een tot de van de zonde, maar die zonde die mogen eigen. Eigen word. En wordt. En als een zondag overname door de vatende liefde en door de overtuiging van het huidelijke wat op God stelt, dat schuld, dat is één ding. Maar dat straf aanvaren mag, die straf van de de gemeente, daar wordt een plaats gemaakt daar wordt een plaats gemaakt voor de tweede gedeelte van deze tekst maar de genade van God is het eeuwig leven door Christus Jezus onze Heer Algenade de woorden gemeente Gods woord is altijd bijzonder en dan komen wij al is het misschien niet de echte bedoeling van de Gods woord, maar dan horen wij dat, dan horen wij ook in de verschillende mate van de kennis van de tweede persoon. Want dan staat, mij de herhaalige gift Gods, is het eeuwig leven door Jezus Christus. En paal nog erbij zeggen Onze Heer. Maar laat ons eerst zingen van psalm 25. En dan zingen wij dezelfde vers. 25 vers 6. Wie heeft licht de Heer te vrezen. En taalig hoofd en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leeuwen hoe hij het wandelen moet, 25 de vers. gedachten van onze tekst dan mag het dan hebben wij wet en eeuwigheid dan hebben we dood en het leven en dan mogen we horen van dat eeuwige wonder dat de Heer een weggeeft uitgedacht o dat God God kon blijven en toch het verloren. Doemelijke mens het vervloekte mens met god rechtvaardig maakt maar de apostel paulus geldt maar de genade gods is het eeuwig leven o gemeente weet gij dat weet gij dat dat wat er hier verklaard wordt, maar het genadegift Gods is. De genadegift. Dat is eeuwig leven. Voor degene die onder de vervloeking Gods legt. En door de uitverkoring van de stilte. Van de nooit begonnen eeuwigheid. Want gemeente, dan komt dat ook meer of minder. In onze tijd mag niet meer gezegd worden. De eidverkoren kerk. En dan moeten wij ook verstandelijk dat zaak spreken. O eid Gods woord. Nooit nee, laag. Want als het dat er uitneemt neemt, jongens en meisjes, dan is er geen hoop. Maar, het wordt niet eerst geleerd als de Heer gaat werken in de hout van jong of oud. Dan is het, dan is het later, als de heren dat heeft gemeente, ik weet nog het detail van de plaats. Maar dat het vuil gaat in mijn hart tegen dat verkiezing gods. Want het, het mens gemeente, die is niet alleen in die weg. Van God wat Maar hij wil niks meer van God hebben. En net zoals Haar, waar wij willen God de schuld geven mensen. Van onze ellende staat, onze doodstaf. En toen laat de Heer mij zien gemeente. Toen ik zoveel ellende. En zoveel strijd. En zoveel onmogelijkheden. Er was geen weg. En dan onder de aanvechting van de voorste duisternis. Je kunt bidden. Je kunt naar de kerk. Je kunt lezen. Maar Ezou, Eza, die blijft Eza. En dat volk in wie God werkt, die worden Eza, niet Jacob gemiet. Maar toen, o, toen dat vijandschap tegen God in de verkiezing. Maar toen heeft de Heere overgekomen. En dat vergeet ik nooit gemeente. En toen liet de Heere meisjes zien. Dat troost in de eindverkiezing. En wat is dat jonge meisjes. Jongens en meisjes. Wat is dat troost voor een goed begrepen gemeente. Als er geen eindverkiezing was gemeente. Daar was het voor het ganse geslacht, Voor één woord Daar was het van één ooit toch op bekeerd. Maar het geeft God behaagd. En daarom, daarom staat het hier. Maar, de genade geeft Gods. Het is niet opgekomen van het mens. Nog van, van het mens van de godsdienst. Nee. The psalm of for me, that is full of breath, out for that, and put to in the night of, of the ewigheid. And for evil that out for that, that for fruit to zonder, may hope for everything covered, and that in the fulfilling of the His seed from the middle of Jesus Christ, what God has The this is going to do what he told us about the paint, as he the world about, for he did the game the the of, the body, the wind of the day, the fish, and that he of the high little days, the I the the to show that, the, old, the, little, the of life, and to that the so one dat volgt de houding van de woorden. En dat het woord. Dat O, het woord. Dat is O, dan heeft deze zoon en Dat is hij in Dat dan het hij Dat recht En woord. Dat is het weg Dat is want het zonde dat het in de mens. niet in God gemeente. en dat dat, dat bleek. Hij door van de mens wezen. Hij ja, must mens wezen. Hoe zo het? ho ho ho ho ho ho ho ho daar wordt Christus de eeuwig God in de aanneming van het vlees. Mens worden van Christus. Dat kun je je oud nooit op het hier op aarde. Maar daar zien wij, o gemeente, daar wordt Christus geboren. Door de heilige geest van de maag van Maria. God en mens. Onbeleid van het gemeente. En dan zien wij. Ja, er kunnen we nooit van het goddelijke natuur. En het menselijke natuur van Christus. Al zijn ze nooit inhoog. In één, maar toch nooit verwerken. En nou zien wij, geboren van Maria, onder de wet gemeente. God, in Christus, onder de wet. Want wat was het gebeurde gemeente, worden de duurde Gods verheerlijk te worden. Er moest gehoorzaamheid. Er moest het water op de vriendelijke kloof. En dat door de, mosgegoorzaamheid. de mosgegoorzaamheid. En ik heb al eens gezegd in Norwich gemeente. Met kerstmis, daar is het eerst een kind geboren. Dat God En goed begreep. Dat God in vergeugd kon we. Eerste kind zonder zonde. Het eerste kind gemeente die we geboren een reine kind. Het eerste dat voor een verblijf geweest is, is Jezus. Onder wat voor een diepe vernedering gemeente. Hij is hier op aardig gekomen. Onder wat het de verheerlijkende volkdeling van het bed. En wat kan je tot zo'n liefde gehoord gemeen? Hij is hier in de zon, over, over de oude, onder de vruchten van de zonde. Niet in de zonde, maar de vruchten van de zonde. Hij heeft kerstdis gedaan voor gemeen. En waarom? Waarom? Gemeente? O dat ik hier de vinger ga weg naar de En in instantie hernamen te nemen, dat ons dat was de doel van de bovenbouwsel, dat de van Christus, en in de tweede plaats, voor is de laagde dat last is de doel van de te en dat heraktertijd, en zonder zal een ene man schat hebben zien, gemeente? En daar brengt hij die gerechtigheid. O gemeente van Elspeth, zit er nog vanavond die geen gerechtigheid meer hebt? Ge Al verlies. Al verlies. En weet u dat zonder gerechtigheid. Zou het mens de koninkrijk God niet beërven. Omdat dat de gemeente tot van te herkken. Vader, de moeders, jongens en meisjes. Waar God wil van die niet wordt. En God wil dat zonder verhebberheid. Zou van een en in de gemelke de hart kunnen ontmoeten gemeente. Wat moet er dan van te Want... Wees, hoort het maar gemeente. Wij zijn niks anders dan stinkende ongerechtigheid. En misschien zou je zeggen, je maakt het erger dan het is. En ik zeg het met waarheid en liefde. Wij kunnen er niet in komen hoe erg dat het is. Er zijn twee diepte gemeenten dat het mens hier op oude groep vervatte O, dat zijn dat al ik hier genade bewonderen mocht, En dat de diepte van de liefde van Christus door de Heilige Geest om een God mijn mensvoudig te maken. Maar ook dat diepte van onze diepe vaalgemeenten. Daar kunnen we nooit enkel wat het is. En dan zien wij de, woord, de, de werk van die gezegende middelaar. En daar komt hij. En hij zegt ik doe Ik doe die woord over mijn vader. Om gerechtigheid voor te brengen. En gemeente. Oh ik hoop dat er zijn vanavond Mensen. Die het begrijpen kan. En. Als ik nou door het geloof. Gegeven mocht worden. Om die gerechtigheid. Te mogen ontvangen en geloven. Dat het voor mij gedaan is. Dan ken ik nog die zaal, God. Ken je dat gemeen? Ken ik nog niet z'n allen Begrijp je het, mijn hoorders? Waarom dan niet? Zou dat gerechtigheid van Christus dan niet voorkomen Dat het uiterste is, is het volkomen. Maar die vloek, die legde nog gemeente. Die vloek, die legde nog, kreeg je dat? Meer en meer gemeente. Wordt het weinig meer gehoord, Hoe dat die vloek. Voor dat volk is weggedraagd. De van het Was in de leven van Christus gemeente. Maar niet in de diepe vernedering van Christus. Dan komen wij. Bij de vloekhout van Hooghouta gemeente. Zie je dat? De zon was het lak, het eend dat het ooit bekom was. En daar voor Pontius Pilatus. Daar is het uitgesproken. Neemt hem aan Christ de gerechte, de recht voor het onrecht gebied. Oh, mijn Heer, hoe is je schuld weggedragen? Het, dat vloek, de, de van onze zonde, hoe, hoe ben je het kwijtgeraakt? Gemeente. En ik hoop gemeente van de keel in niet. Maar Daar is een vrezen. dat een mens tot leven komt zonder dat hij sterft. Dat een mens wel is blinken mocht in de voldoening van Christus, in de verheerlijking van de wet. Maar. Zo so wordt het mens. Nog niet verlost gemeente. Toen Christus In <tie> alle verhaalde was. Toen moest hij nog de diepste weg in. God zijn meneer. Gad, -mene. Gad -mene. Daar is Christus. Met dat vloed. Gods. Te doen gemeente. En daar is hij gekruis. Daar is die gekrepel, daar is die als die als een warm worm over de aarde gekrepen Denk je vandaag aan de dag dat zo licht zou aan of de heren in de afhandeling zou komen. Ik heb je gezegd, een komt te ziel benauwd voor God te staan is het mens vol van vrees? Maar af de Heer het nou inwendt, wat, wat komt die dan in verhouten vrezen, gemeente? Waarom? Er moet een afhandeling van de zaakwezen, gemeente, een afhandeling. De besoeien van de vorm deze dood. En nou, wat een wel wat een heerig heb gemeente om een mens daar te brengen. Dat hij daar ondervalt. Dat hij daar onterecht God-god laat. En dat dan moet er een afhandeling van de zaak tegen dat gemeente. O, oh, dat kan een dierbare ontvangbaring van Christus wees, tot de bemoeders, dat kan in dat ontvangbaring, denk maar aan de, de twee door Johannes, de doop. En daar is zo krachtdadig dat de Engel van en de Zonde gestegen gemeente. En daar heeft God het woord gebruikt. En dan zijn twee van de discipelen van Johannes, en één ook is lang en dan. Dan preekt Johannes de Doper. Ziet het lamme gods. Over de plaatsmakende genade gemeente. Ziet het lamme gods. En dan mag die discipel. Dan mag hij hem aanschouwen. O, oh, dat is de openbaring van die tweede persoon. En dat is. De weg aanwijzen dat alleen door hem, dat een mens met God verzoen kan worden. Maar er moet een afhandeling en toe-openbaring vermeenten. Dat is groot. Er zijn mensen vanavond die zouden weten dat dag in de leven dat is in het eerst een openbaring van die twee die de persoon mocht hebben. En dat dat weet ik nog zo, gemeente van Jodapa zijn, Met zoveel vrouwvoedigheid. En dan had hij met zoveel liefde. En zoveel vrouwvoedigheid. Die gezien die van de middelaar aanwijs. En die wacht hij die gezagvijf gemeente. Zouden we al de zonde van de hand zijn aankomende leven van de z'n schaduwt van onze handen, dan zie ik hem een afzetten, dan is er meer dood in die Christus, dan is er meer verzoening, dan ooit op de zonde van de nachtverzoening. O, oh, wat, een, wat een onvergetelijke tijd, gemeen, wanneer je dan wat dat ervaren mag. Er is nog een recht, want algemeen God brengt zijn volk niet in de wereld Wel, wel zal het einde dat is in de wereld op het zal komen. Maar als het niet meer kan, dan heeft de Heer, om oh, dat licht in welke maat, dan te zien dat er weg bij de mens is opening to what it looked like in what it looked like in the In so wide, a world that so wide as the time from day to night is cast, that is entirely wide by our our meaning that the greatest is in the world who come on this, on Sunday, van wie het het grootste is. En zo zou ieder iedereen er iets van leren, gemeente. We moeten maar gaan eindigen. Maar nog. Maar de genade is Gods is het één leven. Door Christus Jezus. En gelukkig dat volk, gemeente, dat zeggen mooi. Onze Heer, Kun je het zeggen. Mag het zeggen gemeente. Heb je het wel eens mogen ervaren. Heb je het wel eens. oh, Mogen zien. Dan kan het wezen dat de mensen het mogen zien. Dat is ook een voorrecht. Dat is een zegen. Dat de mensen het zien mogen. Maar. Mogen wij het ervaren. O, oh, laat ik nog anders zeggen, heeft God het voor ons geëigend door de heilige geest, want zo moet het wezen, gemeente. Ik heb een geld gesteld, lees je wel, 89, ik heb een held gesteld, die machtig is te verlozen, kijk eens. Laat me maar met een korte woord van toepassing maar eindigen. Volk de Heren. En dan is het niet gezelschap vanzelf maar. Dan zou ik het eens echt willen horen. Wat ken je er nou van? Niet in de eerste plaats de tweede stik van deze tekst. Maar eerst dat eerste gedeelte. Want jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Wees er zeker van, in een dag waar er dus zoveel gepraat wordt, over dat woord, dat er oorveel geleerd wordt, maar dat er veel kennis in het, in het hoofd is, maar dat de voeten gehad is, gemeente, om dit woord te begrijpen. Want er lag een waarheid in dat waarheid, gemeente. Die zijn de verborgen dingen des Heer. Die zijn de dingen dat alleen door de Heilige Geest. Geopendbaar en geleerd kan worden. En daarom gemeente. Ik waarschuw je met liefde. Wees voorzichtig. Van dat juichende christendom. Dat meer en meer voortkomt. Wij komen terug. En dan wordt mijn gedachte vervuld gemeente. Naar de tijveren, naar de genode van Dort. Waar Arminius zo dat leren weer komt op te doen uit dat afgrond. Gij moet het doen, hij moet het aannemen. Hij moet het, gij moet het. Doen. En dat is allemaal waar bij Motte gemeente. Maar wij hebben dat duidelijk voor je verklaard. Dat ik mens die leg onder de vervloeking gods. En we kennen niets meer. Enkel maar zonder. En nou te motten en niet te kennen gemeente. Dat is de waarheid. Wij waren wij geschapeld in de het heden om God te dienen. En niet moeten wij. En we kennen niet meer. O gemeente. Daar wordt het ziel arm. Daar wordt de ziel werkzaam. Mochten. En niet kennen. O God. O God. Wees mij. In zonder genade. Daar hoor je het gemeente. En al dat dingen. Waar in de gemeente. Het zou weggenomen worden. Maar wat de Heer wil dat mogen we al hebben. Al, al, wordt dan de kracht en de smaak er niet al van, nee. Het is maar ook, oh, iets van korte diertjes, zoals onze voorvader zegt, genoten en zo gauw gesloten. En de kerk gods, dat wordt ondergehouden. Meer door de meevallers dan de eigen zaken gemeente. Maar het is toch nodig vandaag aan de dag gemeente, ook te waarschuwen. Want er zijn ook mensen die wel een overtuiging van de zonde ontvangen heeft, ontvangen hebben. En als je daar komt met die mensen. En dan over de zaken wel eens te praten. Ze komen al door terug naar dat plek. Door de te vijfde jaren terug. Daar hadden ze moeite met de zonde. Daar hebben ze wel naar God geschreeld Ook kan zo wezen. Dat ze ook met de zonde op een zeker manier ook gebroken hebben. Maar gemeente. Als er niets meer plaats genomen is. Dan mogen we vrezen. Als er nog ooit een echte overtuiging was. Dan volgens Gods woord. En dan kun je van genesis dat openbaar lezen. Wat God begint. De Heer zegt wat ik begin dat zal ik eindigen. En nou als er niks meer gebeurt, gemeente, dan mogen we eindigen met deze woorden. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. Gemeente, luistert maar over wat de apostel Paulus zo duidelijk geschreven heeft aan de kerk van de, van de gelaten. Dan schrijft hij in de tweede, tweede hoofdstuk. En daarvan, daarvan het twintigste vers. Ik ben met Christus gekrijsigd. Gooi dat? Die zon die is niet op een bepaalde tijd een beetje gaan drukken. En we weten de Heer is vrij in al zijn weg, hij is een soevereine God. Maar Paulus die zegt anders, ik ben met Christus verkrijzigd. Wat zegt hij daar? Dat zijn zonde. en gemeente, daar is een volgende weg van de afsnijding. Die gaan die zonde en die schuld aanvaarden. En dat brengt de mens in de dood, Dood. In de weg van de achterweg maken. En dat kan voor de achterweg maken wel wezen. Dat het volk die komt God te boeten. En die komt God te verklaren in zijn weg weggewerken. Maar niet. O geef uw zonde. Uw schuld u gekrijzigd. Boudig dat ik ben met Christus gekrijzigd. Dat bedoelt hij. Dat bedoelt die gemeente dat hij de zon van mij zonde de einde de gezond, dat hij de schuld aangewaakt, Mijn zonde. Mijn schuld. Mijn rechtvaardig strafde me heugen dat. dat een mens het God zo'n is. gemeente is, in de weg van zijn rechter recht recht recht recht dat de ziel niet staan kan, dat God in die weg niet verheerlijk zou worden. En dat de ziel gemeente, vergeet het maar nooit. Dat is een waar van het woord, dat is geen werk van een dag. Dat is de, de afhandeling in de ogenblik. En dat God een ogenblik gemeente, waar dat het ziel wordt geoefend in de recht Gods, in de vergeving van zijn deugden. Dan wordt dat ziel. En denk maar nooit, gemeente, dat die ziel naar de hel wil. Als ze dat zeggen gemeente, het is geen waarheid. Al verklaard onder een onwijze weg. Maar dan wordt die ziel, die wordt het eens met God. Eens met God. Die krijgt God liever dan de eigen zaligheid. En dan in die goddelijke ogenblik gemeente, dan zakt die ziel. Uit liefde voor God. Maar als de voldoening van zijn eigen schuld. Dan zingt die weg. In die goddelijke ogenblik gemeente. Dan. kan dat ziel die meer in de hel. Dat zou God verzorgen. Daar kan die ziel niet verzorgen gemeente. Maar dat zou God verzorgen. En dat. O, wat de bedienste van Christus. Daar mag God als recht. O, wat mag hij aan die ziel spreken. Ik heb, ik heb een geld gesteld. Die machten is te verlassen. En dan mag die ziel ontvangen van eentje. O, wat gordelijke werk van Christus. Door de heilige geest toegepast. En dan krijgt die vrede met God. Vrede met God, tegen dat Dat is een onbeveletelijke ervaring. Als een mens leven het beleven met gemeente, dan krijgt die vrede met God. O, dat een eeuwig verblijf in zijn toorn, in zijn eeuwigheid, in zijn liefde. Dan krijgt die vrede met God door Christus en door de heilige Geest. Mocht u het geloven, en dat staat in de huidige dorfse Is ook zo duidelijk verklaard. Gemeente, genade, oefeningen, toepassingen, die worden door de geloof geëigend. Wat de ziel op die weg doet, dat mag de ziel eigenen. Dat is een vanzelfsprekend. Daar hoor je niet te maken gemeent. Daar mag de ziel geloven. O gemeent. Dan krijg ik, dan is er geen geurmestheid meer. O, dan is er vrede met God. Vrede. En dan kan het ook nog wezen gemeent. Dat die ziel nog weinig van die tweede persoon weet. Dat kan ook. Maar dat ik langer verleid wordt. Zo werden de hier. Ah. Lange zoon heeft van gemeente. We weten maar weinig. Paus die zegt. We hebben maar een klein beginsel. Maar niet even deze tekst uitlezen. Ik ben de Christus gekreis. En ik leef. Dat is het wonder. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dat heen ik niet in het vlees leeft. dat leef ik door het geloof. Dat wou ik je voorhouden. Geloof, niet door wetenschap van onze hoofd. Niet door een dode beleidenis, maar door het geloof. En wat is het geloof, gemeen? Dat is, dat is een werk uit de heen. En er is een volk. Om te leren. Dat je dat geloof niet oefenen kan. Het van Het geloof. Dat is in de ziel. Gemeente. Door de wedergeboorte. Door de eeuwig. Verliefde gods. Maar nou de oefening. Van dat geloof. O dan. Dan wordt dat volk. Gemeente. Zo arm. Zo arm. Want geloof. Aan de heenige die geloof is die dierbaar. Volk is Heer. Daar word, word je een arm, armigheid ontdekt. Daar word je arm ontdekt. Aan geloven ken ik niet. Arme geef nog dat ik geloven mocht. Dat ik geloven mocht. Gemeente, dat valt van de Heer, dat wordt zo stijl en diepe vanke. Dat valt van de Heer die wordt geleerd. O, de buiten de kruisen in de woorden dat is de zegen, de hooggepriester. Dat gaat ik niet Ik ben niet gekomen om te dienen, om gediend te worden. Ik zal niet mee van onder de lente, de, de hoogmoedige vleesgemeente. Maar ik ben gekomen om te dienen. Aan de ene kant wat een wonderlijke, wonderlijke weg. Maar aan de andere kant, de katechismes die zegt, dat is, dat zegt dat in de afsterving van dat oude mensgemeente. Oh, die wil maar, die wil maar boven blijven. En de afsterving en de vernieuwing van het nieuwe. Maar we gaan er maar einde. Jongen van O, oh, dat de Heere nog, en, en, dat de Heere nog in uw ziel nog eens werken mocht, dat we van dood nog levend gemaakt mochten, dat je het leren nog je het levende klacht, gena, o, oh God genaam, bekom, o, oh, dat de Heere, en dan weet ik dat het is je nieuwe leven. Oh, dan vrees je bij ogenblikken dat die bekomen en die zou weggaan. Dan vrees je dat deze zaterdool van uw ziel zou toegepast worden. Dat het nooit geleverd zou. Oh, dan komt die duidelijk aan zo heidelijke ogenblokken. En, en, en zo veel zaterdool te stellen. Om oh, een mens aan de kant van de wijnhoofd te doen. Maar oh bekommerde kerk dat de Heere dat en niet is een kenmerk van echte kerk. weet je wat dat is om maar in de schuld en in de nood te blijven dat is een kenmerk van de echte bekommerde kerk en volg ik dus hoe is het nou hoe is het nou en nou dat volg ik dus die dan in de leven mee mocht maken. Weet je wat. Dan ben je je jaloers. Op de bekomende kerk. Oh die tijd van het eerste liefde. En ik ken zo lang. Zo lang gemeente. Oh zo koud. Zo hard. Zo voeleloos. zo, zo voor bekken. Die heeft gezegd, Heer, hoe ben ik dat? Hoe ben ik dat? Want dat, dat oorlogpussen, dat nieuwe en dat oude mens. Dat blijft maar. Het blijft voor het kerk. En niet verkeerd overnemen, jonge mensen. Maar dat blijft voor het kerk. Dat de Heer maar bezig is om ze maar op de grond te houden. Je weet het van Paulus. De meer genade dat een man gegeven is. Hoe meer dat hij een doorn in vlees nodig had. En niet. Wat is nou dat ellende voor dat volk is hier. En dat zoveel so duisternis voorbrengt. Laat het nog eens anders vragen gemeente. You, is hier. Wat is nou de grootste genade. Dat de kerk hier op aarde ontvangt. De grootste genade. En dat is. Een grote genade. En Gods volk. Die zou het begrijpen. En dat is. Om God. God te laten. Neemt het maar mee. mee. Dan zou je weten. Wat een weinige begin. Van dat leven. Dat we hebben. Om God. God te laten. In de weg. Van het eigen waarin. In de weg van de voorzienigheid Gods. In je leven. In je gezin. Om God, God te laten. Dan kun je begrijpen wat het dus Dan leven wij niet veel. En nou eigenaarweg hoort om mee te eindigen. Dat kerk. Dat leeft niet. Zonder dat ze bij vernieuwende genade, genade ontvangen, om dat wil te aan Dat is waar gemeente. Doe dat gemeente dat zegt. De bezoldering van de zonde, je leest dat in dat voor. Van de weg van de heilige Maar. En dan wordt de kerk maar steeds armer. Steeds ellendiger. Laat me nog eens één woord er nog bijvoegen. Denk het maar eens over. En daar is nog een volk en enkele. Die mogen de kindschap terugkrijgen in de leven. En dan moet je denken gemeente. Om dat nou te horen. Af ik een vader ben. Waar is mijn eer. En mijzelf bedoelen. En mijzelf bedoelen. Het is een of de andere mens Aan de andere kant. Ons eigen bedoelen. En aan de andere zijde. Vijandschap God Daarom is het voor dat waar volk Gods. Dat is nog een wonder of een ogenblik. Dat we nog eens God bedoelen moeten. En onder God vallen mogen en God lief mogen hebben in zijne daden. Amen. Heren mogen die u behagen om uw woord nog te stellen tot de zegen, O tot uw eer. Enke en weinig bemoediging nog van uw kerk hier op aarde. En heren, mocht nog, nog het bekommerde kerk nog gedenken. Hij weet hoe moeilijk, dat bij tijden dat ze over de wereld gaan. Welkom vrede met God te willen krijgen. En moeten sterven om vrede te krijgen. Heere mocht gij ze leiden, leren en onderwijzen. En als we nooit tot rust kunnen komen, bijten dat ze het uit uw mond mogen horen. Ik ben uw zaligheid en eere gedenk aan de onbekeerde. Ze zijn nog onder het woord hier. Oh mogen nog, even dat het nog is, in de hart door die geest gebracht worden. Heere, gedenk degene die de zielen bedriegt voor de eeuwigheid. Bewaar ons allemaal ervan. Het is wel een valk, maar helder, maar een vraag af het van is. En als hij het geloof geeft, dan mogen ze het geloven. Maar het is zo houden weer anders. En daarom, Heere, gij weet. O, mijn kerk die moet me vragen, Heere. Bekeer me zo je al die vragen. Volk bekeerd heeft. En dan zou het de grootste wonder. Van de einde van dit strijd. Af als het erin gebracht zou worden. Dan zouden ze zingen. Dan zou de dankdag eeuwig beginnen. En dan zou het wezen. Omdat gij het hebt gedaan. Here verdank aan kerkenraad, gemeente. Breng ons veilig lang onze wegen de de kinderen, de jeugd, wij vragen om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 42. En daarvan het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst heven. Hij die van Gods gebied. ik zal hem dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied, 42, het vijfde vers. Dus here, gaat er geen vrede. De here zegene i en begoede i. De here doet zijn aangezicht over i lichten en zij uw genade. De here verheft zijn aangezicht over i en heeve i vrede. Amen.